Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dan net wel met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam geeft een transseksueel een nieuw diploma. De universiteit dacht dat dat niet mocht van de wet... maar minister van Bijsterveld zegt dat de wet ruimer mag worden geïnterpreteerd. De transseksueel was tijdens zijn studie nog vrouw... en op het diploma staan zijn vrouwelijke voornamen. Hij zegt dat dat problemen geeft bij sollicitaties... De gemeente Bergen, bewoners en natuurbeschermers... hebben bij de Tweede Kamer geprotesteerd... tegen ondergrondse opslag van aardgas in het gebied Bergermeer. Het ministerie van Economische Zaken en de exploitant Taka Energy... willen het lege Bergermeerveld in Noord-Holland gebruiken om aardgas op te slaan. En het moet de grootste gasopslag van Europa worden. De tegenstanders vinden de opslag hier niet veilig en slecht voor de natuur... Daklozen in Amsterdam moeten vannacht verplicht naar binnen vanwege de strenge vorst. Burgemeester van der Laan heeft dit vastgelegd in een noodverordening. Bij de opvanglocaties zijn extra bedden neergezet om alle dak- en thuislozen een plek te kunnen geven... en ook de daklozen die eigenlijk liever buiten blijven. In andere steden is niet zo'n dwangmaatregel... maar er wordt wel gecontroleerd of niemand op straat achterblijft. Internationaal Olympisch Comité begint een onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond, de FIFA... De BBC zond gisteravond een tv-programma uit waarin voren kwam dat bestuursleden van de FIFA in de jaren negentig smeergeld hebben aangenomen. En een van hen, Isa Hayatu uit Kameroen, is ook lid van het IOC. De FIFA laat de zaak rusten omdat een Zwitserse rechtbank de zaak in 2008 al heeft onderzocht. Niemand werd toen veroordeeld trouwens. Het IOC wil de kwestie zelf, zelf wel onderzoeken en heeft de BBC gevraagd om het bewijsmateriaal over te dragen. Het weer vanavond de opklaringen. Het wordt vannacht min 5 tot min 9. Morgen overdag guur, veel wind, min 3. En morgenavond kan het weer sneeuwen. En het blijft tot het weekend onder nul. Dit was het NOS. BeachNet. Het computer-internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Anda tu fue la alegría Macarena eh hey, Macarena Anda tu fue la alegría Macarena De tu cuerpo pano era la alegría y cosa buena Anda tu fuera pa alegría Macarena eh hey, Macarena La alegría es cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, ay, tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, ay, tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena,